Een uur. Door al Negens met het NOS-journaal. De Nederlandse bank heeft opnieuw ingegrepen bij de Rabobank vanwege onvoldoende controle op witwassen. De bank moet voor april volgend jaar 40.000 klanten beter screenen. Anders volgt een straf van de toezichthouder. Volgens de Rabobank is het controlesysteem inmiddels op orde, maar zijn nog niet alle klantendossiers door het nieuwe systeem gehaald. De bank kreeg begin dit jaar al een boete van ruim 1 miljoen euro omdat de controle op witwassen tot 2016 niet scherp genoeg was. De nieuwe dwangsom van de Nederlandse bank gaat over tekortkomingen van daarna. Het onderzoek naar het overlijden van Ivana Smit in Maleisië wordt heropend. Het Maleisische gerechtshof heeft geoordeeld dat het Nederlandse model in 2017 is overleden door handelen van derden. Daarom is het hoger beroep gegrondverklaard, zo heeft de advocaat van de familie bevestigd. Eerder besloot een rechter in Maleisië dat er geen strafzaak zou komen omdat de dood van Ivana Smit een ongeval zou zijn. Haar familie is opgelucht dat het onderzoek nu toch verder gaat. Honderdduizenden mensen met een minimuminkomen. die via hun gemeente een zorgverzekering hebben afgesloten. zijn volgend jaar meer kwijt aan premie. Sommigen betalen 80 tot 100 euro per jaar meer. blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Zorgkiezer. De zorgtoeslag stijgt wel met 60 euro. Maar dat is te weinig om de hele premiestijging op te vangen. Een plofkraak op een geldautomaat in Tilburg heeft grote schade veroorzaakt. Rond drie uur vannacht werd de automaat in een bank van ABN Amro opgeblazen. Door de knal zijn ruiten in het gebouw gesprongen en kwam een deel van het plafond naar beneden. Mensen die boven de bank wonen moesten tijdelijk hun huis uit. De twee daders zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of ze iets hebben buitgemaakt. Volgens omwonenden lag er na de plofkraak briefgeld op straat. Het weer, het is bewolkt, bijna overal droog. Alleen in het zuiden wat regen of motregen. Later vandaag soms wat zon en het wordt 7 tot 10 graden. Ook in het weekend overwegend droog en iets warmer. Begin volgende week weer meer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4, naar richting Amsterdam, tussen Knopen de Hoek en Knopen Nieuwe Meer, langzaam rijden en stilstaan. 10 minuten vertraging. Er is een kwartier vertraging op de N205 richting Zwanenburg, tussen Hoofddorp en Vijfhuizen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Still oh. When I was young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 Only love in the dark